Het NOS-nieuws van 11 uur. Katopman met het NOS-journaal. De Engelse Premier League club Everton heeft een voorlopige vervanger gevonden voor Ronald Koeman. Het is de 44-jarige oudspeler van Everton, David Unsworth. Morgenavond zit hij al op de bank als Everton het in de League Cup opneemt tegen Chelsea. Koeman werd gistermiddag ontslagen door de club uit Liverpool. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de tegenvallende resultaten van Everton. De inhoudelijke behandeling van het hoge beroep in de minder Marokkanenzaak van Geert Wilders begint pas op 17 mei volgend jaar. Het werd duidelijk aan het begin van de regiezitting vandaag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. De PVV-leider en het Openbaar Ministerie gingen vorig jaar in december in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank. Die veroordeelde Wilders voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie, maar legde hem geen straf op. Facebook test met een ander berichtoverzicht. In de nieuwe versie zijn er twee overzichten, één met alleen vrienden... en één met alle pagina's van bijvoorbeeld bedrijven en bekende personen. Voor nieuwsites kan de verandering grote gevolgen hebben. In Slowakije loopt de test al en daar daalde het bereik van media op Facebook fors. Facebook zelf zegt dat er nog geen plannen zijn om de test te verbreden. Het bedrijf zegt dat het een experiment is om te kijken of gebruikers een aparte plek... voor persoonlijke verhalen willen hebben. Zeker tien bergbeklimmers zijn in Mongolië omgekomen tijdens een lawine. Zeven klimmers worden nog vermist. De groep van totaal 27 bergbeklimmers werd verrast tijdens de afdaling van een 4000 meter hoge berg. De groep had een verbod om de berg te beklimmen genegeerd. Tien bergbeklimmers wisten het dal te bereiken en sloegen alarm. Alle klimmers hadden de Mongoolse nationaliteit. Het weer, het is bewolkt en op veel plaatsen regent het licht. Eerst later in het zuiden en het zuidwesten. Een tijdje droog, het wordt ongeveer 17 graden. Ook morgen grijs met lichte regen. En later in het noorden, soms wat zon bij een graad of 15. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam 5 kilometer file. En tot zover de verkeers...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 We're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 Dankzij de brouwer hebben we nooit meer dorst, Dus maak je borst en je glas maar dan en zeg ons plechtig na. Lever de man die het bier uit van je hip en de bief, hoera. Leven de man die Ja, begin jij nu ook al. Aan die biervliet woonde een man, Jan-Willem Bukolshoon.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 En zij daar vrij en blij. Ron komt in gepoetste blikjes, Vreemde vogels met hun stikjes, uit de mond de wolken rook, sliepen zij op olie stook. Spiedikouw met een tanden, geen parkeerplaats meer voor handen. En dan sta je op de stoep, klei om door de hondenpoep. Ja, het is dan druk genoeg. Op de straat en in de kroeg, waar Bolle Jansen biertje hijst, en de jukebox vrolijk reist.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 Doe eens a brede. de tijd van Dat zand voert uit zand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 Man. Als de twee geliefden weer. Geliefd.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 Hart dief komt nog vlug.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 Weer een week van blokken voor B. Drie op de komen mijn vrienden bij mee En dan gaan we flink op repeteren. We hebben namelijk een jongensorkest. En we doen allemaal geweldig ons best. Het is een orkest van een man als zes. We spelen enkel Dixieland en yes. jazz. Want wij zijn stapel.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 Oh yeah! Scheur in je broekje. Jij is zoveel zonneschijn. Kleine met je